Jurien Boekraat met het NOS-journaal. De Russische autoriteiten hebben met landelijke supermarktketens afspraken gemaakt om hamsteren tegen te gaan. Supermarktketens hebben de opdracht gekregen om de verkoop van basisvoedingsmiddelen per klant te beperken. En ze mogen geen hoge marges rekenen. Volgens het Russische persbureau TAS gaat het onder meer om zuivelproducten, suiker en brood en banket. Een Russisch vliegtuig is in Washington D.C. geland om twaalf diplomaten op te halen die de VS uit worden gezet. Volgens de Amerikanen hielden de Russen zich bezig met spionage. De VS heeft net als andere westerse landen het luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Dit verbod werd tijdelijk opgeheven om de repatriëring van de twaalf Russen mogelijk te maken. Britse premier Johnson heeft een zespuntenplan gemaakt dat ertoe moet leiden dat de Russische invasie van Oekraïne mislukt. Johnson wil dat Rusland economisch maximaal pijn leidt en hij wil ervoor zorgen dat Oekraïne zich beter kan verdedigen. In het plan staat niet dat het Westen militaire actie moet ondernemen tegen Rusland. Johnson zoekt steun van andere wereldleiders voor zijn ideeën. De Amerikaanse president Biden heeft met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky gesproken, vooral over economische hulp. Biden benadrukte dat zijn land actie onderneemt om het Rusland financieel moeilijk te maken. Verder werkt hij samen met het congres om extra geld aan Oekraïne te kunnen geven. Elon Musk gaat volgens president Zelensky extra ontvangers leveren voor zijn satellietnetwerk Starlink... Daarmee kan breedbandinternet ontvangen worden op plekken waar internet via de kabel niet mogelijk is. Ontvangers zijn bedoeld voor steden die zwaar geraakt zijn door Russische aanvallen, twittert Zelensky. Het weer? Eerst zonnig, maar in de loop van de dag ook wolkenvelden. Het blijft droog bij maximaal 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. We'll be When the zombies go like this Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance Als je verder gaat. maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als je. ZANG done I'm gonna wear a smile and walk in the sun I may Yeah. Don't be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 shade You can feel alive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 Pas als daar gaat kraaien, doen wij het licht uit. en zingen wij nog één keer laar. Ja, la, ja la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,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 Dan dus denken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet raar. Maar zoals de hagel praat, doen wij het echt wel uit en zingen wij nog een keer Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot overvloed. Al is er.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 Remember Someday